Na Amerika is Nederland nu toch ook voor de Bijl gegaan. De spirituele documentaire The Secret en het gelijknamige zelfhelpboek, onder andere bekendgemaakt door Oprah, hebben voet aan de grond gekregen in ons landje. Omheen zie ik allerlei clubjes ontstaan, hoor ik enthousiaste verhalen over positieve levensveranderingen. En ja, ik weet mij ergens toch ook aangeraakt en geïnspireerd door deze Secret. In een notendop behandelt het de universele spirituele wet der aantrekking, ofwel The Law of Attraction. Deze wet, die lang niet zo geheim is als de titel doet vermoeden, stelt dat alles waar je je aandacht aan geeft, groeit. Wil je gelukkig en succesvol worden, richt je dan op al hetgeen je wilt en de geer alles wat je niet wilt. Ben je platzak, denk dan nooit, ik heb geen chintje makken en wat is dat erg, maar probeer de rijkdom in te zien die mogelijk is en geniet daarvan. Gevolg daarvan zou zijn dat je dan inderdaad sneller rijk zult worden. Is dat niet fantastisch? Positivity a go-go. Er is naar mijn mening veel voor te zeggen om je in plaats van op je problemen te gaan richten op je mogelijkheden. Groot kans dat je dan inderdaad een gelukkiger en mooier leven in de hand werkt. Er zit me echt iets dwars aan de secret en dat is de totalitaire uitwerking van het idee dat alles wat in je ervaring gebeurt het product is van jouw eigen gedachten, gevoelens en intenties. Ik voelde mezelf persoonlijk aangesproken door het volgende fragment waarin het verhaal wordt verteld van ene Robert die naast zijn voornaam ook zijn seksuele geaardheid met mij gemeen heeft i had a student named robert robert was a gay man in his job all the people ganged up on him and it was constantly stressful because of how nasty they were with him when he walked down the street he said every block he was accosted by homophobic people and his whole life was one of a lot of unhappiness and misery and it all focused around this idea of being attacked because he was gay i began to teach him that he was focusing on what he did not want And then he really started taking this thing about focusing on what you want to heart. What happened was absolutely a miracle. He said that all the people in his office that had been harassing him either transferred to another department, quit working at the company, or started totally leaving him alone, and he began to love his job. He noticed that when he was walking down the street that nobody came up to him and harassed him anymore. They just weren't there. Yeah. Als homo is het inderdaad niet bevorderlijk te gaan verwachten... dat je om je seksualiteit vernederd en gediscrimineerd zult worden. Dat is inderdaad doemdenken, een negatieve self-fulfilling prophecy. Het gevaar is echter, en dat kan makkelijk uit The Secret geconcludeerd worden... dat deze gedachtegang een wet van mede- en persen zou zijn. Voer je het namelijk te ver door dan zou je kunnen stellen dat homo's al die discriminatie en haat aan zichzelf te danken hebben omdat ze te negatief denken. Als ze zouden verwachten dat iedereen lief en aardig en accepterend zou zijn, dan zou het niet anders kunnen dat het universum dat gehoorzaamt en daar een realiteit van maakt. Hier houdt wat mij betreft de inspirerende boodschap op. Hier gaat het praktische over in wishful thinking, nee zelfs in waandenkbeelden, in jezelf een rat voor ogen draaien met magisch denken. De parallellen zijn makkelijk te vinden en laten alleen maar zien hoe riskant deze manier van redeneren kan zijn. 11 september, de grootste natuurrampen, honger, marteling, oorlog en genocide... Ach, dat is net zoals homohaat, iets dat enkel voortkomt uit de mensen die er ten prooi aanvallen. Kennelijk hebben al die mensen gewoon niet positief genoeg gedacht, hebben ze hun lot helemaal aan zichzelf te danken. Nee, dat kan en mag niet waar zijn. Ik hoop toch wel dat de enthousiastelingen en bewonderaars van The Secret zich deze belangrijke spirituele nuance realiseren. Laat ik dat nu ernstig gaan visualiseren. Hoop in plaats van wanhoop, spiritualiteit met een gezonde dosis realiteit.